Klement Speters met het NOS Journaal. Het aantal coronabesmettingen is opnieuw gestegen en zit nu boven de duizend. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanochtend 1146 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Gemiddeld stijgt het aantal positieve tests ook weer. In de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 740 positieve tests gemeld. En dat is bijna 14% meer dan de zeven dagen daarvoor. Op een snelweg in de Amerikaanse staat Massachusetts heeft de politie een groep zwaar bewapende mannen ontdekt. Ze waren gekleed in militaire kleding en hadden geweren en pistolen bij zich. Ze vielen op omdat ze met alarmlichten aanreden. De mannen wilden zich niet overgeven en vluchtten de bossen in. Twee van hen zijn daar opgepakt en enkele uren later werden er nog eens zeven mannen aangehouden. Het is niet bekend of er nu nog mensen op de vlucht zijn en tot welke groep de mannen behoren. De Zweedse supermarkt Keten Coop heeft al zijn 800 winkels in Zweden dichtgedaan... vanwege een cyberaanval die de kassasystemen heeft lamgelegd. Er is de hele nacht gewerkt aan een oplossing, maar zonder succes. De aanval is waarschijnlijk onderdeel van een internationale ransomware aanval... waardoor in een aantal landen in totaal zo'n 200 bedrijven zijn getroffen. Met zo'n aanval worden computersystemen verlamd... en pas weer vrijgegeven als er losgeld aan de hackers is betaald. De achtste etappe van de Tour de France is gewonnen door de Belg Dylan Teuns. In de Alpenrit finishte Tadej Pogacar 49 seconden later als vierde. En de Sloveense toerwinnaar van vorig jaar neemt daardoor de gele trui over van Mathieu van der Poel, die vandaag veel tijd verloor. In het bergklassement start wel weer een Nederlander bovenaan. Bout Poels start morgen in de bolletjestrui. Het weer. Vooral in het zuiden van het land vallen nog buien met kans op onweer en hagel. Het is 21 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en dan vallen er ook geregeld buien. Het wordt dan maximaal 21 graden. Ook na het weekend blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB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 Zo is het. hè, Nou, dat zijn we weer op, hè? Ja, nee, nogmaals. Ik, uh... We hebben koos op de achtergrond. Ja. We, ja. Uh, niemand zal mijn tranen zien. Nee, ja. Ik Ook heb, heerlijk heerlijk ik heb ja. Al, vroeger al die nummers gezongen. Uh, toen ik talentenjachten deed. Uh, ja. ja. Prachtig. Met hele hoge stemmen. Leuk om ja. te horen. En ik, uh, ja, nogmaals, een eer, jongens, dat ik hier uh, mocht zijn. Ja. Super, dankjewel voor de aandacht. Ja, leuk in ieder geval dat je wilde komen. Ook. Nee, graag, jongen, ik, ik vind eh, het geweldig. Vind het. Ja, nou, ja. Ik doe dit liever als telefonisch. He. Je leert ja. ook de mensen ja. achter de microfoon kennen. Ik vind, ja. het, ik vind het altijd wel leuk. Ja, ik vind het persoonlijk altijd eh, ja. wat prettiger. Als, uh, ja, zo het, is, het is leuk, zo'n telefoon. Ja, <laughs> maar nee, ja. het is zo onpersoonlijk. Ja, precies. Eh, ik bedoel, eh, vroeger was het al onpersoonlijk. Ja, eh, alles wordt al zo onpersoonlijk. Ik bedoel, ga naar de bank. Ja. Eh, ja, ga me zoeken waar je ergens nog een kantoor hebt van de Ach, bank. Wat is het, Veranderen. alles is via de app, via telefonisch ja, ja, ja. telefoon dus moet je afspraken maken ja. en, en ja. doe maar ja. dus ja, nee, onpersoonlijk was wat maar nee, ja, ja, gelukkig hier is het nog even anders uh, dat gelukkig jullie, wel uh, hier uh, bij je Z of ZFM ja, dan vol, maak je uh, uit ZFM zodat jullie het lang vol ja. mogen houden maar dat zal wel lukken ja, wel. Hey, uh, bedankt voor je komst heel graag gedaan en tot de volgende keer ja, hopelijk uh, tot snel weer dat gaan we zeker doen. En, uh, ja, het is huis, haast thuiswedstrijd. Ja, dus, uh, amsterdam Zandvoort. We zijn er dus zo. <laughs> zo is het. Graag gekomen. Dank je wel in uh, het en, Ja, en uh, je weet de helft natuurlijk. Bedankt voor het bijkomen. Ja, anders want anders uh, mag ik niet. <laughs> ja, nee. <laughs> uh, dank je dankjewel. En een goed weekend. Zullen doei. Doei, doei. niet alleen Danahlikumia CFM Zondfoort 106.9 op de kabel 104.5 en DAB+ plus 6A Rodotan. All. I never felt so low when I was vulnerable. Y tengo razones para buscarte Ik volverte a hablar. Dice en esa libreta sin más razones. ben niet meer bang. Ik ben niet meer bang. que ben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 Ik hoor je niet meer. siento ganas je niet meer. Ik hoor je niet meer. Ik razones. je niet meer. Ik hoor je niet meer. Ik hoor Y niet meer. Ik hoor Ik hoor je me quedo, me quedo Ik Pierre van Dan, waren dit weer uh, de lekkere zomerse klanken van Ricky Martin. Uh, zo is het. En eh, me komt convido. Els, een goede middag. Goedemiddag. Of, uh, nee, goede avond, moet ik wel zeggen. Ja, Het is alweer ja. Ja, <laughs> al over zes <laughs> Oh, of, of, nou, de dag vliegen komen. Ja. Hé, hey, uh, ja, uh, zat je te eten of... Uh, Nee, dat had ik net op eigenlijk. Ik zat uh, aan de koffie. Oh, wel lekker. Hé, hey, um, ja, we bellen jou natuurlijk vanwege uh, je nieuwe single, samen met uh, Sander Kwarten. Ja. En daarom wil ik bij jou zijn, uh -huh. getiteld. Klopt. Wat, wat kan je daarover kwijt? Uh, wat kan ik daarover kwijt? Ja, dat liedje is geschreven door Emiel Hartkamp en ja. geproduceerd door Emiel en Norris Parida. En het kwam eigenlijk al vrij snel na de eerste uh, single van ons, Mijn hart uit om jou. Dat was best wel een succes en goede reacties. Ja. We hebben de plaatsmaatschappij al snel opdracht gegeven voor een vervolg. En daar was hij dan. Daar, daarom wil ik bij jou zijn. Ja, want, uh, ja inderdaad, de vorige uh, heb ik uh, zonder gesproken inderdaad. Ja. Ja, en nu heb ik jou. Ja. Wat ik vroeg toen aan Sander... Uh, uh, ja. Dat was makkelijk hè, met een duet. Ja, toch? Dat is toch een beetje anders, ja, zeker. Nee, maar ik, ik, ik denk, uh, ja, ik vroeg het toen aan Sander, ik zeg, gaan jullie nog meer uh, ja, samen doen, en album maken. Hè? Net zoals uh, uh, Frans Bouw en Marianne Weber ooit gedaan hebben. Ja. En, en toen was eigenlijk, ja, we sluiten niks uit, maar ja, zoals het er nu uitziet, uh, worden het alleen nog maar een paar singles ja, het is dus eigenlijk nog precies hetzelfde verhaal. We sluiten niks uit. We staan overal voor open. En uh, ja, we kijken het wel. We zien het wel. Oké. Okay. Het echt aan de platenmaatschappij. <laughs> daar hebben wij niet voor te zeggen. Nee, nee. Want nee. Uh, even kijken. Uh, want, uh, ja, legt leg er wel wat nieuws op de plank? Uh, ook, uh, ook in het duo? Of uh, nou, is het nou, echt kijk, uh, deze uh, afval? Emilie heeft toen zes of zeven stukken geschreven. Ja. Uh, eigenlijk allemaal duetten. Ja. Dus er ligt wel het een en ander op de plank. Wij hebben dit liedje eruit gehad omdat wij dat het beste liedje vonden om als opvolger zeg maar, uh, uit te laten komen. Maar kijk, er is zo wat geschreven hoor, dat kan hij als geen ander. Ja, ja dus, nee, uh, laat dat maar aan een Emiel een over. Dat het probleem niet zijn. <laughs> ja, nee, inderdaad. Dat ga uh, je aan over overlaten. Ja, precies. Uh, dat komt goed. Precies. hey en um, ja. Waar kennen mensen die jullie volgen? Want is, is er iets uh, waar jullie samen te, te volgen zijn? Of, uh... Nee, in principe hebben wij allebei ons eigen. Ja. Wij zijn natuurlijk solo-artiesten. Ja. En, en, en we hebben nu die duetten uit. En we zijn ook samen wel te boeken, zo is het niet. Maar we zijn, hebben wel ons eigen ding. We houden dat ook wel een beetje gescheiden. Ja. Ik heb gewoon mijn eigen social media. En dat is op Facebook en op Insta. En dat heeft Sander ook. En natuurlijk, onze liedjes staan allemaal op Spotify, de clipjes staan op YouTube. Dus ja, ja als de mensen ons willen vinden, dan kunnen ze ons zeker vinden. Ja, nou ja in ieder geval. Dat is helemaal goed. Els met een Z. ik zeg hem met een Z. Ja, en dan zo je... Ik ben niet gaan... geboren met de Z hoor. Nee, <laughs> ik ben geboren met de S. <laughs> <laughs> Oké, okay. dus, dus, dus, maar dit is de artiestenaam, neem ik aan, hè? Ja, dat is uh, jaren geleden is dat bedacht door Rob Peters. Ja. Hij is helaas overleden, maar uh, die ja. vond dat toen een leuk idee, omdat Els Bakker uh, zo'n simpele naam is, is het natuurlijk ook. Maar ben ik maar een ja. simpele, simpele, simpele meid hoor. Ja, maar goed, uh, en, uh, zo, uh, zo kennen we ook... Uh, hij, zo... hij zegt, we, kunnen Elster, we maken er een zet van of van altijd iets mee op, ja. nou, vandaar. En dat ja. is eigenlijk altijd zo gebleven. Ja, want zo hebben we ook Ali Bakker. Ja. Dus, ja, Ali, ook, ja, Ook, ook simpel, ja. Ook simpel, ja. Ja, toch? Ja, nee, maar ja, maar... Frans Bouwer is ook simpel. Dus, uh... Ja, daar hadden Ja, ja ik, ik denk dat. Ja, Frans, Frans, Frans. Maar meestal was uh, de achternaam. Uh, voor, voor een hoop mensen toch wel. Uh, dat ze wel zoiets hadden van. Ja. Hoe schrijf je dat? Nee? Ja, ja. ja. Nou, heel toevallig. We hadden zaten van de week in opnames van Hard voor Muziek. En toen kwam Vincent naar mij toe. En hij zegt. hey, zegt. Els, mag je wel vragen? Ja. ja, dat mag. Ook zo'n naam, ja. Hij zegt. Jouw naam, hè? Els Bakker? Is dat nou een artiestennaam of is dat je echte naam? Ik zeg nou. Ik zeg. Die, die Z die is verzonnen, Maar je kan toch wel voorstellen dat als ik een artiestnaam uitkies. dat ik dan geen bakker heet met de achternaam. <lacht> <Die> bedoel, <lacht> <lacht> dat schrok me echt te laat. Ja, dan verzin je toch iets spectaculairs, ja. toch? Ja, nee, maar nee. Ja, zijn naam is in principe hetzelfde. Hè? Ook met een Z. In plaats van met een C. Vincent. Vincent. Ja, ja, zeker. Ja. Dat, dat is ook, hij is ook niet geboren hoor, met een Z. Nee, nee ook ja. met een C geboren. <lacht> Nee, maar ik bedoel maar, inderdaad, dat is ook zo'n aparte naam. Dat, ja. dat was eigenlijk waar hij zich uh, ook een beetje van uh, onderscheidde. want toen dacht ik van, hé, maar dat schrijf je in principe helemaal niet zo. Nee, ben, dus, uh, hij heeft Fransje hosting met een Z ja, ook. Ja, ja, precies hetzelfde, ja. Dus dat ja. gebeurt wel meer natuurlijk. Ja, iemand zit dat gewoon te bedenken. Ja, ja. Hé, <laughs> hey, maar uh, wat zit er uh, dus leg nog wel wat op de plank, zeg maar? Uh, ja, qua, en het qua duo. De plank en, uh, uh, maar solo De solo ook? single komt er sowieso uit van mij, in augustus. En uh, you know, de solo single? Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Dan gaan we daar... Uh, Kun je daar een tipje van, uh, van, de, van de sluier op uh, lichten? Uh... Nou, dat wordt een lekker up tempo liedje. dus een uh, lekker zomers liedje. Oh, oké. Okay. Nou, dan gaan we daar zeker HV op wachten. Een foute man. Aha. Ja, eigenlijk, ja, ik hoor eigenlijk weinig nummers over foute vrouwen. maar. die zijn er ook niet, want vrouwen zijn veel liever dan man. Ja, ja, ja. ja. Nee, ik zeg niks. Het is maar beter. Als ik kijk, helemaal over, over mij. Nee, de... hey, maar, ja, ik, ik ga hem lekker draaien. Dat is goed. En, ah, maar uh, goed voor ons promoten. Ja toch? En ik zou ja, zeggen, uh, ja. Zal ik hem even aankondigen dan? Als jij hem aankondigt. Dan nou, gaan we dat doen. Lieve luisteraars, hier is de nieuwe single van Sander Kwarten en Els Bakker. Daarom wil ik bij jou zijn. Dankjewel Els. Graag gedaan. Hey, en uh, graag uh, tot, uh, tot de volgende ronde. Oké, okay, is goed. Goedjes, hey, groetjes. Goed weekend. Doe doeg. Doei, doei. Nee, dankjewel. Doeg. Nog bij jou. Maar aan het einde van de dag vergeet ik dat we gaan. Soms heb ik datzelfde gevoel, maar kom er steeds achter. Dat ik van jou met al dat gezucht nog steeds van je. bij jou zijn Sander, Quarten en Els Bakker. En uh, ja, hey. mm, heerlijk nummer. Ja, lekkere muziek hier uh, vanaf de tolweg, Tina. En uh, ja, wat gaan The we entertainment doen. Entertainment For You, Dutch Top 5. <laughs> Dit is de nummer 1. Verloren tijd. Frans Bauer. Wat een heerlijk nummer. Blijf er lekker bij tot 8 uur. Entertainment For You. Mijn naam is Fred Heij. Goedenavond en als je hebt gegeten, dat jullie wel mogen bekomen. Niemand kent de weg naar gelukkig zijn. Je bent met z'n twee en je bent op reis. De liefde lacht en je droogt een traan. Maar jij ontvaart, je weet dat je moet gaan. Over en voorbij, verloren tijd. Eén van krijg is spijt. En dan kijk je terug, alles was zo mooi. Zijn tranen om jou, omdat ik van je hou. Maar de weg naar het geluk, is nu voor altijd stuk. Over en voorbij, verloren tijd, eens krijg je spijt. En dan kijk je terug, alles was zo mooi. zoek naar jezelf, zag je alleen je droom? Kijk je niet meer om, vlieg je mij alleen? Mis je arm mee Duizend dromen van jou, weet dat ik van... Dan krijg je spijt en dan kijk je terug Alles was zo mooi It Ja, dat was je dan Frans Bouwen en verloren tijd. En we gaan naar de nieuwe single van Daantje. En een parodie, eh, het is geen parodie. Het is natuurlijk een oud nummer van Hazes. En eh, ja, een heerlijk nummer ook. Nee, het maakt me niets meer uit. Ook heerlijk gezongen, de Daantje. Nooit had jij een keertje tijd voor mij. Maak me zorgen over ons. Mijn leven is al lang voorbij. Ik weet niet hoe dit gebeuren kon. Jij en ik zijn uit elkaar gegroeid. Jij is nog andere wegen in. Wat er ooit aan moois is opgebloeid. See sea. Nee, dit houdt geen stand. Jij blijft mij toch niet trouw. Jij schuift me langzaam aan de kant. Ik ga weer leven zonder jou. en Nee, het maakt mij niets meer uit. Ook heerlijk gezongen natuurlijk. Het oude nummer van, van, van, van, van André Hazes natuurlijk. Hey, even kijken hoor. En als het goed is hebben we onder schuif uh, Nigel Vissje. Goeiedag. ja, avond, Nigel. Ja. Ja, <laughs> je had hem net gemist, denk ik. Ja, ik, ik liep net door de douane heen. Uh, ah. van... Je komt terug van vakantie of... Uh... Ja. Aha. Oké. Okay. Ja, we zijn sowieso wat, wat, wat later. Ik weet niet of het uitkomt. Nee. Nou, Oké. ja, okay. Want, uh, ja we, we zouden jou bellen over, over je nieuwe single. Pak nu mijn ja. hand. Ja. Ja. Uh, Dat is wat. Ja, ik zou zeggen, ja, vertel eens wat over, uh, over deze single. Uh, wie heeft het geschreven en uh, ja, hoe, hoe is het eigenlijk ontstaan? Ja, hij is geschreven door Wesley bronkhorst en Raymond de Bruin. Ja. En uh, ja, uh, hoe die ontstaan is, ja, het, uh, het is een best wel lang verhaal, want uh, uh, je kent Wesley al, al uh, een behoorlijke tijd want omdat we ja. zelf ook veel feesten organiseren. Ja. En uh, ja, toen, toen kwamen we zo in contact en uh, hij, hij uh, was een optreden na mij. En uh, toen zat hij zo te luisteren naar mijn optreden en hij zegt, leuke liedjes heb je dan met je eigen nummer. Ja. Ik zeg, ja. Hij zegt, wie heeft dat geschreven dan? En hij zegt, die zijn geschreven door uh, uh, Jeff Weber. Aha. En toen kwamen we zo'n beetje in gesprek. Hij zegt, kan ik niet een paar nummers voor je schrijven? En ik zeg, ja, tuurlijk. Ik zeg, uh, als je leuke liedjes hebt, dan uh, is dat altijd goed. Ja, tuurlijk. Ja, waarom niet? Ja, zo, zo, zo is dat een beetje gekomen en uh, er is wel een hele tijd overheen gegaan. Want dan hadden hun het weer te druk, dan had ik het weer te druk. En ja, met die corona zijn we toch tot, uh, tot elkaar gekomen. Dus ja, toen is uh, het nog uh, een geluk bij een ongeluk. Zeg maar. Ja, want uh, ja, uh, even kijken. Ik, ik, de vorige keer dat ik aan de telefoon had, dat was met het nummer. Ik ben, uh, ik ben niet lui, maar uh, ja, te snel moe. Ja. Dat, dat, dat, dat vond ik, ik zo'n mooie titel. <laughs> ja, dat is, dat is zeker een leuk liedje. Ook. Ja, ja, ja. Hé, hey, maar... Uh, ja, ik, zou, ik, ik, ik wil je eigenlijk niet langer ophouden, want je bent onderweg naar huis, neem ik aan. Nou ja, ik, ik, ik ben nu het vliegveld al op, dus uh, we gaan zo meteen uh, de lucht in. Oh, je, je gaat er nog op een vakantie, of? Nee, ik, moet, ik, ik ga naar huis nu weer, dus... Uh... Oh, oké. Okay. Oh, oké, okay. ja. dus je staat nog in het land van bestemming? Ja. Aha. Dus. En in dit geval is dat Spanje? Ik, ik, Spanje ik naar, ja, Spanje-Kankeraria. Ja, oké. Okay. Lekker. De, Goed weer de, daarom. De videoclip hebben we opgenomen, Duits. Uh... Aha. Oké. Okay. En dat is ook uh, voor dit nummer? Ja, voor dit nummer hebben we dat uh, hier ook opgenomen, ja. Ah, oké. Okay. Ah, leuk. Dus. Ja. Hey, nou, waar, waar kunnen mensen jou verder uh, blijven volgen? Uh, ja, mijn social media, zoals dus, uh, Facebook uh, of YouTube, kunnen ze de clips uh, bekijken. Uh, ja, als ze maar toevoegen op Facebook, dan uh, blijven ze wel op de hoogte van alles. Ah, Oké, okay, maar daar uh, ook uh, voor, voor eventueel uh, wat, wat kleinere optredens, uh, kun, kunnen ze gewoon uh, jou via Facebook uh, benaderen? Ja, of uh, roodblauw.nl, dan uh, kunnen ze ook alles vinden. Ah, oké. Okay. Nou, ik zou zeggen, ik ga, ik ga je niet langer ophouden. Ik zou zeggen, kondig lekker het nummer aan. En dan gaan wij hem draaien. Gaan we doen. Ik zou zeggen, geniet van mijn nieuwe single. Hier is mijn nieuwe single. Pak nu mijn hand. Hé, hey, nou, ik zou zeggen, een hele goede vlucht. En uh, ja, graag tot, uh, tot gauw weer. Dat ja, gaan we doen. Oké, okay. hé, hey, dankjewel. Goed weekend. Doei, doei. Hoi, hoi. Ik vraag me af wat er toch is Misschien heb ik het soms wel mis En voel ik meer dan jij voor mij En loop je zo mijn deur voorbij Ik moet steeds denken aan die lach Die bracht mij toen totaal van slaag Voor altijd samen met z'n twee Is dat geen prachtig mooi idee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 En ga maar mee, oneindig lopen met z'n tweeën. Zo vissen en uh, ja, pak nu mijn hand even kijken. Ja, wat hebben we nog meer in de planning staan? We gaan zo nog eventjes bellen met Beb en Bert, natuurlijk. En de zaten. en uh, ja, even kijken hoor. Want we krijgen nu ja, de computerstoring. Het zit wel, niet mee. Uh, ja, ja, ja, nee. Weet je wat, we gaan uh, naar de nummer 4 van de Entertainment For You. Dutch Top 5. Ja, als hij het doet, ja. Hij laat me in de steek. Nou ja, we gaan het nog een keer proberen. Uit de Entertainment For You. Dutch Top 5. Nummer 4. Blijf erbij, bij je. Johnny Omijn en Soraya de waarheid van het leven, ik zocht de weg die ik zag in mijn dromen. Maar ik ben verdwaald zoekend naar het geluk. Ik wou hetzelfde zeggen, meer ik niet uitleggen.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 De nummer vier dus. En Johnny uh, Romein en Soraya. De waarheid van het leven. We gaan een lekker nieuwe draaien van Jannes en Gradame. En doe mij maar een borrel en een biertje. Hey grote vriend. Mijn fijne kameraad, Ik heb je lang niet meer gesproken. Ik wou je nog bellen. Om te vragen hoe het gaat. Het is er niet meer van gekomen. Ik hey, grote vriend, mijn fijne kameraad, Ik heb je zoveel te vertellen. Ja, fijne jongen, Vanavond wordt het laat. Dus ga de taxi maar bestellen. Want we gaan er een pad bakken. Ja, vanavond wordt het laat. En je weet dat ik met drank op... Voor mijn vriend dan vieren wij het leven. Gewoon een avondje gezellig met mijn vriend. wij vieren ons geluk. Doe mij een borrel en een biertje voor mijn vriend. En als je straks aan naast me, niet meer op eigen benen staat, zal zou ik je naar de taxi dragen. Ik, hey, grote vriend, mijn fijne kameraad, Nu zijn we toch weer even samen. Doe nog een rondje, het mei nu is weer leeg. Wat zijn het hier, toch kleine glazen. Want we gaan er een paar pakken. Ja, vanavond wordt het laat. En je weet dat ik met drank op wil. Een model en een biertje voor mijn vriend, dan vieren wij het leven. Gewoon een avondje, gezellig met hun vriend, wij vieren ons geduld. Dragen. Doe mij een morrel en een biertje voor mijn vriend. Dan vieren wij het leven. Gewoon Gewone nachtgoedje, gezellig met mijn vriend. Wij vieren ons geluk. Doe mij een morrel en een biertje voor mijn vriend. En Zal ik je naar de taxi dragen? Zal ik je naar de taxi dragen? meer Zal ik je naar de taxi dragen? Dat is toch wel pure vriendschap. Uh, Jannes en gradame en doe mij maar een borrel en een biertje. Wat jij Bert? Nou, nou, dat kan er wel in hoor. Die borrel, die borrel mag je halen, GELACH <tiedacht> Zal ik je naar het taxi dragen? zijn die de zo Nee, nee, nee, naar taxi. De taxi dragen. Oh. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Ja, we, we zijn lekker... Uh, eigenlijk... Een, we zijn lekker een beetje... Een beetje op, zo, op de Amsterdamse tour eigenlijk. Ja, ja, gezellig. Ja, dat weet je. Ja. Gezellig. Ja, ik bedoel, uh, vandaag hadden we natuurlijk Pierre van Damme hier. Nou. Oh ja. Oh. Dus uh, ja, die, uh, die was hier in de studio aanwezig. Met de eerste uur. Nieuwe single. Met zijn nieuwe simp? Ja, ik heb je foto van de muur getrokken. Ja, nou dat doen we nog wel eens, hè. <laughs> je plakt iemand achter de bank. <laughs> <hazul> nou, daar zit Bed nu? Ze <hazul> wat, wat ja, zegt, daar zit Bed nu? Bed, die komt net binnen. Die was even een vriendin. Oh, nee, nou, ik dacht dat je die achter de bank had geplakt. <hazul> nee, nee, nee. nee dat, die past er niet. <hazul> Wel een liedje volgens mij. Maar volgens mij kunnen we dan wel weer een leuk, uh, leuk liedje van maken. Ja, toch? Een plakje achter de behang. Ja. Een plakje achter de behang als je nou niet luistert. Ja. Huh? Ja, <laughs> een gegarandeerd er niet. Ja, zeker. Zeker. <laughs> zeker bij de onder de mannen. Zo is het. wat heb jij van de week meegemaakt, jongen? Ja, uh, nou ja, behalve dat, uh, dat Nederland eruit legt. Uh, ja, uh, uh, ja. Ja, eigenlijk. Uh, ja. ja. Ik, ik, ik hoorde ook weer iets... Uh, eh, ...Italië uh, met, de, met de Rode Duivels. Uh, de, ja, de Belgen zijn tekeer gegaan buiten. Dan denk ik van... ...ja, waar slaat dit op? Maar goed. Ja, nee, oh, ja is het zo? Buiten? Ja, ja, ja, ja. ja. Uh, die hebben iemand uh, aangevallen... ...die uh, Italiaanse vlag droeg. En uh, ja... Dat weet je niet. Ik denk, waar gaat het allemaal over, jongens? jongen jongen jongen Ja, ik bedoel... Uh, de zijn ze, zijn ze uh, aardig ver gekomen. he ja en dan de ze verlie verliezers helaas ja, dan mogen ze naar huis. En, en, en dan gaan ze een Italiaan aanvallen. Ja. En ja dat denk ik, dat je, dat, het dan slaat het helemaal is drie keer. Dat neem ik niet aan dat het het elftal is. Nee, nee, nee. <laughs> niet het elftal zelf natuurlijk. Nee, nee maar wel uh, ja, groepjes uit, uit België vandaan. En dan denk ik, joh, jongens, hè? we hebben toen al meegemaakt met, uh, met Nederland natuurlijk. daar. het slopen van de fontein in, in Milaan en zo. En, ja, zeker. Ik denk, we slaan het ja, allemaal op, jongens. Wat een dwaasje. Ja, dat gaat er niet. Dat heeft helemaal niks met voetballen te maken. Ja. Dit zijn gewoon, uh, ja... Ik, ik noem het een groepje mensen die uh, ja, toch wel een beetje gefrustreerd zijn of zo. Ja, ik dacht het wel. Ja. <laughs> zo klinkt het wel. Ja, oh, ja nou, zo klinkt het wel toch? Jongen, jongen. Ja, ja, goed. Weet je, als je je verlies niet kan hebben, hè, dan, dan, dan krijg je dat soort dingen misschien. Ja, ja, maar... ja nee, nee. Ik, ik heb hier een, een computer eigenlijk die zo nu en dan wel eens wat weigeren. Ja, ik trek hem toch ook niet uit, uit de grond en uh, gooi nee. hem uit het raam. Eh. <laughs> <laughs> Nee, maar ik bedoel... Uit, <laughs> ja, je weet het niet, maar... <laughs> nee, je voelt hem maar aankomen, hè? <laughs> ja, je voelt hem al aankomen, Je <laughs> Ik weet niet waar die dingen naartoe gaan. Je kan, het kan zo met een knopje omgaan. Ja, dan gaan ja, ja. je, jongen, dan, dan worden mensen gewoon gek. Ja, ja. Ja, ja, ik weet niet wat het is... Nee, ik ook niet, jongen. Zou nee, ik het je nu vertellen? Ja, nee, <laughs> ja. Maar ik, ik denk dat uh, de beste psycholoog uh, uh, dat, uh, dat niet kan vertellen, denk ik. Nou ja, het, het is wel één ding. Frustratie, minderwaardigheidscomplex, noem het allemaal maar op. Het is één bak ellende. Als doe je dat soort dingen niet, weet je, rare mensen, maar goed. Ja. Maar nou ja, als je, als je inderdaad uh, op deze manier op wil vallen, ja, dan, dan is dat gelukt. Alleen of het ja. Uh, ja, wat uithaalt, nee. Nou ja, voor de rest van de mensen krijg je dat, nog meer van dat soort beschermende, opgelegde... Ja. Van ...dat je dit niet mag en dat niet mag. Ja. Nee, maar ja, ik, ik, maar ik bedoel... Uh, nee, wij mochten vroeger ook een hoop dingen niet, maar uh, we, we, we gingen... Uh, we gingen niet uh, iemand lastigvallen of, of, of nee. uh, de, de drastische. Kijk, ik bedoel, we deden je allemaal wel eens... Hè, als klein kind uh, zagen we ergens een gebouw staan wat gesloopt moest gaan worden. Ja, dan pakte je een paar steentjes en dan kinkelde ja, je die dat raampje je eruit. Hè, en dan deed je een wedstrijdje, weet je wel. Dat raampje links of dat raampje rechts, weet je wel, dat deed je wel maar. Oh, was je zo erg? ja. <laughs> Dat is al verjaardag, dat is al zeker 45 jaar geleden. Oké. Weet je, misschien weet jij dat. Daar hoor ik helemaal niks van. Ik volg het voetbal zo'n beetje. Je zit even te kijken. En dan zie je bij die reclameborden: zie je continu of Japanse of Chinese tekens. Ja, daar heb daar wat van? Zit er een regenboogvlag bij? Oh. Dit is, is zo raar. Nee, ik... Er allemaal, allemaal Chinese teksten staan. Ik hoor er nooit iemand over. Nee, ik, ik denk dat dat gewoon uh, een, een reclame is. R rukken die Chinees op of zo? Eh, uh, nou ja, dat... Uh... Ja, dat, <laughs> dat is toch is... reclame voor <laughs> je? Er zijn dus zoveel Chinezen dan die naar de Europese voetbal kijken. Ja, waarschijnlijk wel. Nou... Ja, ik, ik denk. Uh, of, of, of bedrijven die zich uh, ja, toch wel uh, reclame maken. en uh, kijken van joh. Uh, ja, ook hier hebben wij uh, winkels en, en shops en uh, webshops. Uh, weet ik het allemaal? Nou, ik, uh, ik begrijp het niet hoor. Ik nee, nee, ik ook niet. Maar in ieder geval, ja. Een Barbie pangan uh, met, met Nassi of zo, dat sla ik niet af. Nee, nummer 41. Ja, nummer 41. <laughs> met klop ook, hè? Ja, <laughs> altijd, <hè? laughs> Zo, jongen, ik zit nou net eventjes zit ik naar de Denemarken te kijken. ja. En het, die gaan lekker, die jongens. Hè? Ja, is het, want ik, ik ben niet verder gekomen als 1-0, dat ze voor stonden met 1-0. Ja, de tweede zit er ook inmiddels in. Oké. Okay. Door die Dolberg, weet je, die bij Ajax speelde. Die oh, oké. Okay. Ja. ja, leuk hoor. Ja, ah. nou, die heb dan uh, inderdaad weer uh, eventjes, uh, ja, toch wel uh, iets laten zien. Ja, zeker weten. Ja, en die Tsjechen, ja, die zijn op zich ook wel hartstikke goed. Ja. Maar ja, uh, je weet het niet, hè? Je weet het niet. Het is ene moment is het zo, voetbal is, is wat dat betreft precies hetzelfde als het leven. Ja, het kan, het, is, uh, het, het kan vriezen, het kan doden. Ja, het, het is totaal onvo onvoorspelbaar. Nee, ik, had er, ik had er een paar goed, maar uh, ja, er zijn ja. dingen die ik absoluut niet had verwacht, laat ik het zo zeggen. Ik moet je zeggen, ik had Nederland ook weinig kansen gegeven. Uh, ja, ja, maar, maar daar... Ik ze de, de... de Ja, ik, ik had gezegd inderdaad, Nederland zou verliezen met 2-1. Het is ja. 2-0 geworden, maar goed. Daar, uh, ja. ja. ja. Zo, zover had ik dat vertrouwen er wel in. Als ik, als ik nou die Denen zie spelen, hadden ja. die, die, die Oranje-jongens nood kunnen redden. Echt niet. Die waren er gelijk uitgeknikken. Ja, maar nou ja, ja goed. weet je... Weet je... Ja, ja. Ja. Het, is maar... het, is, het, is maar... het is een spelletje. En, uh, ja. Ah, ja. Ja, helaas, het zijn niet ver gekomen. Ja. Zo is het. Zo is het. En, uh, we gaan gewoon weer lekker verder. en uh, We kijken uit naar de WK. Ja, toch? Zo. Ja, leuk. Het is, altijd spelletje. Het, is spelletje. het is een spelletje leuk om te zien. Ergeneen die het beste speelt, die moet gewoon winnen. Ja, ik zeg altijd, mogen de beste winnen. Zo is het. Ja, toch? Zeg, Gerrit. Ja, je weet het niet. Je weet, je weet het niet. Ga je die draaien? We gaan hem draaien. Ja, ah, leuk, leuk. Een tijdje geleden. En, en ik vind hem altijd zo leuk, weet je. Want die, ja. Die tussenliggende teksten die erbij zitten, die vind ik hartstikke gaar. Dus ja. Dus Ga lekker genieten. Zo en, is het. Uh, het is nu toch pauze. Rust in de voetbal. En ik ga even lekker een hapje eten. Gelijk heb je. Dus, uh, maar weer tegen jou ook, Frits. Namens Mijn eigen Ah u? Paraplu. Paraplu. Je weet het niet. <laughs> tot volgende week. Hey, tot volgende week. Hoi! goedjes aan Beb! Zal doe doen, ja, joh! je ja, dankjewel! Hoi. hoi! Hoi, Daar was laatst een meisje loos, ze hokte met een licht matroos. Hij was nooit hier, maar altijd daar, dat vond ze toch wat naar. En op een dag, ze had van jeuk, dacht zij, ik ga naar vuur. Maar was de buurman eenmaal binnenboord, stond daar ineens. Matrosie voor de deur Voudje ja. Woe! ja je weet het niet Je weet het niet Het kan op allemaal nog net een tikkie anders zijn En je weet het niet Je weet het niet Het is maar net hoe jij jezelf ziet De buurman Een beroepsle Las ooit een naarbericht Een overleidingsadvertentie Met initialen van zijn nicht Totdat die week al nog steeds geslagen uit het lood. Ze ligt niet tegen het lijf, en zei: Zeg, Matt, jij was toch dood? Och, ja, je zegt het niet, je oh, denkt het niet. <laughs> ja, je weet het niet, je weet het niet. Het kan ook allemaal nog net een tikkie anders, hè. Ja, nee, je weet het niet, je weet het niet. Het is maar net hoe jij het zelf ziet. Opa Piet dacht heel spontaan, laat mij die feestjes ondergaan. Want met zo'n kop als perkament, geeft niemand je nog een cent. Maar toen hij bij kwam van de klus en zijn ogen open Was er geen moer veranderd, maar had hij wel ineens kupsé. Oh, oh, oh, oh. Echt nou Tieten. mooi! Oh, ja.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 een stander, een antiek hangertje zal je bedoelen. Je oh, weet het niet, je weet het niet. Het kan ja, dat ook allemaal dat nog net een tikkie anders zijn. Nee, je weet het niet, je weet, weet, weet, weet het niet. Het is wel net hoe jij het zelf ziet. Als je alles van tevoren is, is dat geeft toch een Ja, zes, en en dat en was de lol snel van af. Dan zou het soms wel even prettig kunnen zijn. Even prettig.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 Jawel. Jawel, zo is het. Je weet het niet. Bep en Bert en de nazaten. Even kijken, ja, we gaan nog, uh, ja, we gaan ter afsluiting gaan we nog uh, één plaatje draaien, natuurlijk. En uh, ja, deze, deze is nieuw. En hij was vandaag in de studio, natuurlijk. En uh, ja, hij. Uh, hij heet Pierre van Dam. En deze is voor jou. Dit is de nieuwe Alarmstrijd. van vanoum nog een keertje. Ik heb jouw foto van de muur getrokken. Ik heb jouw foto van de muur getrokken. Want ik ben jou meer dan zat... Ik heb jouw foto van de muur getrokken... Zit jij verdween met die enorme rat. Ik heb jouw foto van de muur getrokken... Nee, ik wil je van mijn leven niet meer zien. Ik heb jouw foto... Wat ik na jaren verdien Hij was mijn beste vriend Ging voor hem door het vuur En als ik over hem sprak Rankte hij over het stuur Ik had niks in de gaten Want er speelde achter mijn rug Nee, ik wil jou van mijn leven Dit was hij dan weer. Twee uur is entertainer voor jou. Je bedrof... Ik zou zeggen iedereen bedankt voor het kijken. Bedankt voor het uh, luisteren. En uh, ja graag tot volgende week. Blijf gezond. Kijk uit. En doe voorzichtig. Ik zou zeggen tot dan. Want ik wil je van mijn leven niet meer zien. Ik heb jouw foto van die muur getrokken. Is dit.